De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat oudere schadeclaims... tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM vindt dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt... heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten. Het gaat om schademeldingen van voor 31 maart 2017. Het zijn er zo'n 6.000. Claims boven dat bedrag worden voorgelegd aan de Arbitur Bodembeweging, De geschillencommissie die onder de Nationaal Coördinator Groningen valt.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 Wielrenner Wout Poels heeft de Wielenkoers Parijs-Nice moeten verlaten na een zware valpartij in de zesde etappe. Hij gleed in een bocht tegen de vangrail en heeft zijn sleutelbeen gebroken. Ook raakte die gewond aan zijn borst en knie. Poels won deze week de tijdrit en stond tweede in het algemeen klassement. De zesde etappe werd vandaag gewonnen door de Fransman Rudy Moulaert.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 Langs de lijn en omstreken met de de Graaf. Goedenavond, laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. We kijken natuurlijk terug op een bijzondere eerste avond van het WK Allround in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En we kijken ook terug op de overwinning van Herakles op FC Twente. Het belangrijkste sportnieuws van de dag op een rij. Je hoort het uh, al, hè? Mio Takagi gaat aan de leiding op het WK. Allround na twee afstanden. De 500 en de 3000 meter. Gaat de Japanse overtuigend aan de leiding, kunnen wij wel zeggen. In Amsterdam won ze de 500 meter. Irene Wust staat na twee afstanden tweede. Antoinette de Jong is de nummer drie. Herakles Almelo heeft de derby van het Oosten gewonnen. In eigen huis werd het tegen FC Twente 2-1. De ploeg uit Enschede kwam nog op voorsprong. Maar na, daarna draaide Heracles de wedstrijd om. En Wout Poels heeft een sleutelbeen overgehouden... aan zijn valpartij van vandaag in Parijs-Nice. Poels stond tweede in het klassement, maar kwam hard ten val in de afdaling in de zesde etappe en moest opgeven. De Limburger zegt op de site van zijn ploeg Sky dat hij teleurgesteld is. De etappe werd gewonnen door de Fransman Rudy Molaar. In de Tirreno Adriatico won Primas Roglic de etappe naar Trevi. Op de lastige slotklim bleef de renner van Lotto Jumbo de klassementsrenners voor. Geraint Thomas van Sky is de nieuwe leider in het klassement. Wilco Kelderman was de beste Nederlander. Hij kwam als negende over de streep. Manchester City trainer Pep Guardiola heeft een boete gekregen van de Engelse voetbalbond. Hij moet 20.000 pond, dat is zo'n 22.500 euro betalen, omdat hij een geel lintje droeg. Dat lintje was een blijk van steun aan de opgepakte leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. De Engelse voetbalbond verbiedt politieke boodschappen langs het veld. En in Pyeongchang zijn de Paralympische Spelen vandaag geopend natuurlijk met een ceremonie. Bij de Spelen doen deel. ...uit 49 landen mee. Dat is een record. Bij de openingsceremonie werd de Nederlandse vlag gedragen... ...door Bibian Mentel. Dan gaan we weer naar het schaatsen. Dag 1 van het WK Allround zit erop. De vrouwen hebben de 500 meter en de 3000 meter gereden. Aan de leiding gaat Miou Takagi voor Irene Wüst. Antoinette de Jong staat na twee afstanden derde in het klassement... ...en Steven Dalebout is daar. Was het leuk? Het was genieten, alleen mijn race was wat minder, dus daar kon ik wat minder van genieten. Uh, ja, het was. Uh, uh, een beetje een moeilijke race. Ik, uh, ik kon niet helemaal lekker in mijn slag komen. Uh, ja, natuurlijk weet je dat je dat op deze baan niet zo goed kan. Alleen, ik had wel iets meer uh, kracht eruit willen halen. Wat er wel in mijn lichaam zit, maar dat er gewoon niet uit kwam. En daar baal ik gewoon van. Ik graaf te veel in het ijs. En daardoor rem ik mezelf een beetje af. En ik hoop dat morgen gewoon even wat. Uh, ja, dat, dat ik er wel het moois van kan maken en uh, een goede 1500 rijden. Ik sta nu derde in het klassement, dus ja, het is een, een, een oké okay plaats, maar je wil gewoon altijd meer. Dus ik wil gewoon morgen gewoon een goede 1500 rijden en dan alles of niks op die 5 kilometer. Wat moet je veranderen dan aan je, aan je slag uh, om het morgen beter te doen? Uh, nou We gaan kijken of we wat, uh, wat anders aan het ijzer kunnen doen. En uh, ja, we gaan uh, iets minder uh, grof rijden, misschien iets... iets... Iets makkelijker, eh, zodat ik eh, iets meer energie dat het vooruit gaat in plaats van dat het in het ijs gaat. En, nou, we gaan het zien. Eh... Kortere slagen ook misschien? Oh, ja, misschien uh, iets meer zijwaarts houden, zodat ik iets meer rust kan houden. Dat zou wel fijn zijn. Maar je hebt ook genoten zei je. Ja, ik, ik, hou, ja, ik, ik hou van om buiten te schaatsen. Alleen het ging nu even iets minder, maar ja, het is gewoon heel mooi om te rijden met al het publiek. En... Ja, dat ze desondanks de regen gewoon hier blijven zitten. En dat is gewoon heel mooi om... Dat je, als je je naam wordt opgeroepen, dat je gewoon zo'n kabaal hoort. Dat is gewoon gaaf Je zei al iets over morgen, hè. Maar ja, Takagi, Wus de Jong, dat is dan nu uh, de stand. Is dat ook meteen op het podium? Als je naar de verschillen kijkt... Uh, uh, tussen jou en Wus is het uh, 2,6 seconden. En tussen Wus en uh, Takagi is het 3,4 seconden. Ja, um, het is, um, er is nog van alles mogelijk. En... Uh, het is uh, morgen alles of niks. En, uh, misschien kan er in één keer een goede 1500 mij uitkomen. Je weet het maar nooit. Het is 9 van de 10 keer gaat het altijd niet zo goed. Dus ik hoop dat het uh, nu een keer wel gewoon goed gaat. Maar ja, de, de verschillen uh, kunnen nog uh, minder worden. En uh, er kan nog al van alles gebeuren. Dus dat uh, gaan we morgen zien. En morgen is het droog volgens mij. Ja, nou, ik hoop het. Tenminste, als het weerbericht klopt. Nou, we gaan het zien. Ik hoop er dan een lekker zonnetje. En dan uh, moeten we goed komen. Ik denk dat het publiek dat ook veel leuker vindt. Ja, dat gunnen we het publiek, dat gunnen we de schaatsers... en dat gunnen we ook de toernooidirecteur Rintje Ritsma bij Steven. Ja, nu bij Rintje Ritsma inderdaad. Ja, Rintje, je wilde buitenschaatsen, want je wilde strijden tegen de elementen. Dat is gelukt. Uh, ja, ja, je wil strijden tegen de elementen. We hopen op een mooi kampioenschap. En uh, ja, dat hoort als het buiten is, hoort aan een beetje strijden tegen de elementen. hoort erbij. Ja, regen, ja, jongens. De omstandigheden hebben we niet in de hand. We proberen alles goed te organiseren en uh, ja, geen gekkigheden vandaag verder. Alleen, uh, het weer zat niet heel erg mee. Ja, en is het dan ook, uh, ja, je weet van tevoren, als je het organiseert... en als je naar een WK buiten gaat, uh, dan, dan zal het heel lang over de omstandigheden gaan. Uh, ook in onze uitzending. Is het allemaal gezeur. Of, of snap je dat wel? Ja, gezeur, weet ik niet. Ja, het is maar net wat je ervan maakt. En, uh, ik heb hier nog niemand horen zeuren. Als je rond het stadion loopt, uh, is het gewoon carnaval. Het is echt niet normaal. Het is één groot feest. Dus mensen vinden het blijkbaar vinden die het heel gaaf. Alleen uh, ja, als, je, als je alleen maar denkt van... Oh, shit, dat is balens en het regent... En dan kun je dat de hele dag gaan denken. Maar je kan ook kijken van uh, jongens wat hebben we een fantastisch mooi toernooi staan. En uh, laten we daar lekker van genieten. Ja, uiteraard, uiteraard. Maar het, het ging dan ook over de, die hele snelle tijd van Takagi op de 500 meter. Ja, nou, dat was het verhaal. Die had dan wel erg goed ijs gehad. Uh, had er misschien ook een dweil bijgemoet uh, vandaag? Nou, ik was wel voorstander geweest om, uh, om op de 3 kilometer een dweil erbij te plaatsen. Na vier en acht ritten. Maar de ISU heeft besloten om dat, uh, om dat niet te doen. Ja, dat is moeilijk, moeilijk in te schatten. Uiteindelijk regent het niet hard genoeg dat de baan echt helemaal nat werd. En dan heb je toch dat die regeldruppels die vallen op het ijs en die, die vriezen vast. En dan krijg je een soort van sinaasappelhuidstructuur van het ijs. En dat is uh, hoe langer het regent, hoe lastiger het schaatsen wordt. Waarom, waarom wilde de ASU dat niet? Uh, ze vonden het niet nodig. Ja, waarom niet? Nou, niet, niet nodig in de zin van dat het uh, een oneerlijke competitie zou worden daardoor. Ja, zo ja. Dus uh, dat is ook voor de rest van het toernooi is dat dan. Uh, ja, ja, het blijft maar zoals het is. Ze waren ook rijkelijk laat. Uh, normaal gesproken, ik weet van onze tijd, als dit op zo'n omstandigheden waren, dan staat een coach gewoon bij de scheidsrechter en dan zegt hij van, hé uh, hey jongens, dit gaat niet goed. Uh, moet er nog een extra dweiltje in. Ja, ondertussen is een hele mooie hulp. Sorry, ik draai hem even om. En, en een knaller van een vuurwerk. De vuurwerk schiet hier in het Olympisch stadion uit. Ja, hier zijn de Olympische atleten die worden nog een keer geëerd uh, voor het publiek in het stadion. En uh, fantastisch mooi vuurwerk uh, op, de, op de achtergrond. De vuurpijlen hebben jullie niet bezuinigd. Ja, en, en de Olympische vlam uh, is, uh, is ook weer aan. Hè? Kijk eens aan, ja. ja dat brandt hij. Ja, ja dit, dit zijn wel de, de kippenvelle momentjes dat je denkt van, uh, ja, hier moet je gewoon voor in het stadion zijn. Het is echt, uh, echt helemaal geweldig. Ja. Nou goed, het was vandaag ook vrij vol, bijna vol. Hoe is het morgen? Hey, morgen is uitverkocht, vandaag uh, zat uh, ja, rond de 15.000 man erin, maar er kunnen er 23 in. Dus uh, er zaten nog wel uh, hey, tribunes leeg laten om andere delen echt vol te laten lijken. Maar uh, 15.000 is voor de, voor de vrijdag best een redelijk goede score, maar uh, morgen en zondag dan, uh, zit het zo goed als vol. Zondag begint ook aardig vol te lopen, maar er zijn nog wel kaarten voor. Nou zei ik net tegen Antonette de Jong op basis van mijn eigen weer app op mijn telefoon. Gewoon dat het morgen droog zou zijn, dat weet jij? Uh, ik denk dat we morgen ook nog een spettertje gaan krijgen. Dus de uh, <laughs> temperaturen zijn wat hoger. Uh, maar qua capaciteit, van de, de koelcapaciteit die we hebben, mag dat geen probleem zijn. Dus, oh ja, want dat, is, ja, tuurlijk, dat wordt morgen 15 graden. Dat is misschien nogal nog penibeler dan een regenluid. Ja, ah, nou, daar kijken we wel naar. Maar ze geven niet heel veel wind aan en, uh, en niet al te veel zon. Want hoe warm mag het zijn? Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Dat heeft echt met, uh, met, met de wind te maken en de kracht van de zon. Als het uh, een beetje bewolkt is en het is, uh, is 15 graden en niet te veel wind... dan is dat geen enkel probleem. Want we vriezen nu ook nog niet hard. Ja, goed. We, we, we, hoe dan ook, morgen weer genoeg om over te praten. Dankjewel. Rintje, ja, dit absoluut. Maar. Ja, dankjewel. En dan gaan we ook naar Edwin Cornelissen. Edwin, maar zit jij nog op de tribune? Ja, ik zit nog op de tribune. En uh, ik zie daar op het ijs. Uh, ik moet wel een beetje door de rookwolken heen <laughs> kijken. De medaillewinnaars van uh, Pyeongchang. Die uh, zwaaien naar het publiek. Ik moet zeggen, ze hadden er wel een beetje een spotlight op mogen zetten. Dan uh, waren ze wat beter te zien dan uh, dat ze ze nu op die uh, toch wat duistere baan zien uh, rijden. Maar wat wel heel mooi is om te zien. Dat is dat uit de toren nu het Olympisch vuur weer brandt. En uh, ja, naar mijn weten is dat voor het eerst sinds 1928 dat dat weer gebeurt hier in Amsterdam. Dus uh, dat is toch een heel bijzonder uh, gezicht eerlijk gezegd. Om dat vuur daar te zien branden. En als je dan bedenkt dat zo lang geleden dat ook gebeurde tijdens die Olympische Spelen. Dan maakt dat deze huldiging wel heel bijzonder. We zagen de vuurpijlen inderdaad, het vuurwerk. En uh, ja, het stond het wel jammer om te zien dat zeker op een avond als deze met die regen. Dat die tribunes al langzaam aan het leeglopen zijn. Zodat er met name ook bij de bochten. Weinig volk meer op de tribune zit om de helden van Pyeongchang nog eens eventjes te huldigen. Dus ik had iets meer volk graag nog gezien in de bochten. Je hoort, ze komen nu zo hier voor ons langs. Dus je hoort wellicht wat applaus zo om mij heen. En wat gejuich van de Olympische helden van de afgelopen Olympische Spelen. Die hun ere ronde maken. Begeleid door muziek van de fanfaren. En die hier dus in het zonnetje worden gezet. Nou ja, het zonnetje. Laat het maar het maandje noemen, de spotlight, zoiets. Ja, mooi. Uh, de fanfare op het middenterrein. De Olympisch kampioenen, de Olympische medaillewinnaars... aan het poseren nu voor camera's, voor publiek. Uh, Barbara de Loor zit er toch nog. Ja. Leuk dat je er, ja, nog, er nog bent, nog. zit ook lekker te kijken. Ja. Uh, heb, jij, heb, heb jij alles gezien van de Spelen? Ja, ja, zoveel ik heb, mogelijk. Ja, ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb zoveel mogelijk gezien. Ja. Wat was jouw favoriete moment van deze afgelopen spelen in Pyongyang? Poeh, uh, nou, ik was uh, zeer onder de indruk uh, van uh, Esme Visser. En uh, ja, dat vond, dat, dat, vond ik, uh, dat vond ik echt fantastisch, die race. Uh, ik heb genoten van toch van Sven Kramer. Uh, ja. Uh... Nou ja, Esmee Visser, om maar even uh, uh, bij haar te blijven. Artsgenk noemde haar ook al. Uh, uh, was het was natuurlijk iemand die drie maanden voor Pyeongchang dacht... <laughs> kan ik naar de Spelen? Ja. Waar ja. zijn die eigenlijk? <laughs> ja, maar echt prachtig. En, en, en, en zo'n mooie sport, uh, sportvrouw aan het begin van alles. En dan zo met zo'n knaller beginnen. Ja, ik vond, dat, uh, ik vond dat echt genieten. Kan je daar ook nog een beetje met... Uh, nou ja, enige nostalgie naar kijken als in... oh ja, dat weet ik nog toen ik aan het begin van mijn carrière stond. Ja, nou, wat ik dus uh, enorm knap vond van haar... ik weet toen ik uh, bij mijn eerste spelen uh, moest, uh, moest rijden op de 1500 meter... dat ik was zo verschrikkelijk... Uh, ik werd zeg maar overvallen door een zo verschrikkelijk... Uh, uh, dat ik zo verschrikkelijk zenuwachtig was... Ja. En uh, dat, ja, natuurlijk dat, dat, was zij ook gespannen, dat vertelde ze ook in het interview. Maar zij, was, uh, zij had veel meer controle erover. En, uh, en ik had toen met mijn eerste spelen zoiets van... Jeetje, ja, nu sta ik hier dus en dit is de Olympische Spelen. En, en ja, het nam me gewoon helemaal over, de, de, de zenuwen. Ja, dus dus, uh, dus dat zag ik kon je ook er totaal niet mee omgaan. Nee. Nee. Nee. nee, en dan zo jong. Ja. Net komen kijken, misschien is dat het ook eigenlijk wel. Ja, Denk een bepaalde onbevangenheid inderdaad. Maar dan toch nog, uh, ja, toch nog zo goed je, je hoofd erbij houden. En uh, doen wat je moet doen. En dat deed zij fantastisch. We zien haar uh, rondrijden op het ijs in het Olympisch stadion. Samen met uh, Lotte van Beek. Die uh, inmiddels ook weer op het ijs staat. Er zitten echt nog wel wat mensen te kijken naar uh, de Olympische medaillewinnaars. Die al gehuldigd zijn in het Olympisch Stadion. He, direct uh, nadat ze uit Pyeongchang kwamen. En nu weer hier op het ijs. Dat moet toch uh, een mooi gevoel zijn. Het is natuurlijk ook het toernooi, het WK Allround. Uh, hier in het Olympisch Stadion van de kampioenen. Er zijn er veel hier aanwezig. Het is uh, mooi om te zien. We hebben hier uh, Artschenk al gehad en Edwin Cornelissen heeft er nog een gevonden. Kees Verkerk, ja, u mocht uh, zojuist al de bloemen uitreiken. Ik zag, uh, dat, dat ging er heel galant aan toe met de Japanse, hè? een uh, handkusje. Ja, al die mensen die op leeftijd zijn die die bloemen ergens over moeten handelen... dan zijn ze kussen links en rechts. Ja. ja, waarom? Ik wil het... Uh, je kan een beetje ziek zijn, een beetje verkouden. Ja. Ik doe het alleen maar op een normale manier. Zeker met de Japanse, die buigen voor elkaar. Ja, en kijk, dat we... dat, daar heeft u goed over nagedacht inderdaad. Uh, ja, we zien hier die wedstrijd op uh, het buitenijs. Uh, ja, dat is natuurlijk bekend terrein voor u, hè? Ja, klopt. Ja. Ik heb veel in Amsterdam getraind. En uh, we hebben ook wedstrijden gehad in regen. Maar dat is niet alleen hier. Dat is ook in Gothenburg gebeurd met feunwind. Dat is in, in Insel gebeurd met regenweer. En het is niet meer gebeurd in... Al, in uh, in uh, in 1967, Europees, dat was 25 graden onder nul. Dus dat zijn wel verschillen. Dan ben ik liever hier met 12 plus als in 25 graden onder nul en laag. Want hoe ging u daar destijds in die kou mee om? Ik heb gehoord dat u ook wel van de spelletjes was, hè? Even opsluiten in het toilet. Dat klopt, precies, ja. Dat was de enige plek wat warm was... Uh, dat was die toilet, want alle keer als de deur open ging, als iemand binnenkwam of eruit ging, was het steenkoud. Dus ik had me eigenlijk verborgen op het toilet en dat was wel misschien mijn, mijn, uh, mijn winstpunt tegenover de concurrenten. Ja, want ik begreep de Russische tegenstander, die stond te bevriezen bij dat ijs. Ja, en dat waren mensen die hadden getraind in Siberië. <laughs> die werden 2, 3 en 4. Maar ja, dat zijn omstandigheden, dat, dat is impulsief. Maar ik heb er wel door gewonnen daar, ja. Ja, dat zijn dan de spelletjes die erbij komen kijken natuurlijk. Maar het is toch lastig, lijkt me, omgaan met die elementen? Ja, precies, Het is altijd weer, uh, net als je hier vandaag aan de start komt... Is het is heel mooi weer geweest en het gaat regenen en dan is het bobbelijs. En dan is het, uh, degene die het laatste rijdt, die is... Uh... Oh ja, even, even wachten. We gaan huldigen, dank u wel. Kees van Kerk. En ondertussen hebben we weer een kampioen erbij hier aan tafel, Gianni Romme. Uh, welkom, uh, wereldkampioen klopt. 2000, 2003. Klopt. Um, je hebt uh, in het stadion gezeten, hoe was het? Ja, uh, het, is een, het is een prachtig buitentoernooi en de regen ja, die kwam uh, hard naar beneden, echt Hollands weer. En uh, ja, we hebben wel een mooie sport gezien. Ja, hè? Ja, vond ik wel. We moeten verder niet zo zeuren over dat weer, toch? Als ja, we met een buitentoernooi ja, ja, bezig zijn. Ik heb te, vooral genoten van een lange afstand. Dat ik dacht van mezelf, Irene liet zien dat ze een echte kampioen is. Dat ze toch gewoon met zulke omstandigheden ook zo goed om kan gaan. En dat ze zo goed reed. Ja. En de Mio Tegari, die zo'n fantastische 500 rijdt. Ik denk, joh, kijk, het kan dus wel. Gewoon een buitentoernooi, met schuurpapierijs misschien. Maar ze rijdt wel hard. Hoe vond jij buitentoernooien? Ja, ik, ik heb het altijd als prachtig ervaren. Ik denk ook een van mijn mooiere toernooien die ik heb gereden, de weken afstanden in uh, in Warschau, 1997. Dat was een big fight met, uh, met Rintje. Nou, dat, uh, daar stond uh, flinke wind. Ik verloor die wedstrijd, maar ik heb het wel altijd als een prachtig toernooi ervaren. Gewoon, het is een strijd tegen elkaar, op de kruising, tegen de wind in. En proberen van elkaar te profiteren. En dan, ja, uiteindelijk uh, ja, was hij dus net de sterkere in de laatste ronde. Maar dat dus was een prachtig toernooi. Dus de strijd tegen elkaar en de strijd tegen de elementen. Ja. Ja. Dat is het mooiste. Ja, dat is prachtig. In één race. Ja. Uh, ja, ze zijn het niet meer gewend, hè? Tegenwoordig. Ja, dat is een beetje de indoor generatie. Ja, ze weten niet meer wat dat een beetje hoog voor de wind... Uh, in elkaar kruipen tegenwind, uh, slag slagverkorten. Ja, dat zijn andere dingen. Maar hoe ben jij, hoe ben jij opgegroeid met, met buiten ijs en waar? Ja, je bent opgegroeid met Den Haag, uh, buiten ijs. Uh, ja. Dit soort omstandigheden, wind soms, uh, regen, uh, ook, ook sneeuw in Insel... Uh, alles eigenlijk. Ja, het is ook een, we hadden het er net met Barbara de Loor over. Uh, die zei ook. Het is echt een, je moet echt even een andere techniek jezelf aanmeten. Het is, uh, we zagen Irene op de 500 meter. We zagen daarna op de 3000 meter. Echt anders rijden. Ja, ik vond Irene vandaag heel slim rijden. En gewoon echt goed die, die slagverkorten. En dan zie je toch dat er een aantal anderen daar veel moeite mee hebben. Ik vond bijvoorbeeld Antoinette daar echt moeite mee hebben. Dat zag je. Die was zoekende. En uh, dat is echt iets. Ja, dat, dat moet je ook kunnen schakelen. Ja, Jorien Voorhuis. Zit er ook. Ex-schaatster. Um, hoe, hoe keek jij daarnaar? Naar die andere manier van rijden door dit buitenijs? Ja, het is, uh, het is inderdaad heel iets anders... Dan, uh, dan wat wij de laatste jaren gewend zijn. Je ja, kunt het echt niet vergelijken. Hè? Nee, en het is, uh, je ziet het inderdaad, wat Jannie ook al zegt... Uh... Uh, ja, iedereen is aan het zoeken en uh, het eisen is geen moment hetzelfde. Nee. En uh, ja, de een kan daar nou net even wat beter mee omgaan. En inderdaad, iedereen deed dat heel erg goed. Die, uh, die zag je gewoon de, de slag iets korter maken. En, uh, en die hield de ro rondetijden gewoon op het laatste ook heel erg vlak. Dus die heeft echt een goede drie kilometer laten zien. En, uh, ja, dat, maakt, dat is ook wel weer inderdaad de charme van een, een buitentoernooi. Dat alles kan en uh, ja. Heb jij veel buitenijs gereden eigenlijk? Uh, nou ja, ik ben opgegroeid op een half overdekte baan. Ik, uh, ik heb vroeger getraind altijd in Deventer. En uh, ja, ik zat net heel over te denken. Ik heb nog wel een EK ooit in Colaubo gereden oh ja. Maar uh, ja, verder heb ik toch uh, de meeste toernooien gewoon, uh, gewoon binnengereden. gereden. Ja. Het is ook, Johnny, volgens mij, daar hadden we het net ook over... je moet uh, dat ook uit je hoofd zetten. Hè. Die omstandigheden die zijn al eenmaal zo. Uh, dus niet van tevoren gaan nadenken van... Oh, hoe moet ik daarmee omgaan en die uh, uitsluiten. Je, ik denk dat je juist uh, pr moet proberen je, je beste manier eruit te halen. En denk op, dat als een uitdaging gezien. Als je iets gaat zien als een beperking of, ja. of een echt iets dat je denkt, hey, dit gaan we tegenwerken. Je moet het zien als een uitdaging. En denken bij jezelf, weet je wat? oh Kom maar op met die wind. Kom maar op met die regen. Ja. Ik, ik ga je vandaag het beste uithalen. En als je dat doet, is er ja, eigenlijk geen probleem. Je erin. Ja, dan gaat het gewoon. Ja. Hoe was het gisteravond in, uh, in het Rijksmuseum? Het Diner der Kampioenen. Uh, ja, dat is eigenlijk niet te beschrijven. Dat is een uniek iets. Als ik die foto's nu ook terugzie, dan denk ik... Jeetje, wat is dit een uniek gebeuren. dat Was dat ik allemaal daarbij? Ja, ja, ja. dat denk van... Jeetje, daar sta ik tussen. En, en al die mensen, dat is zo mooi om te zien. En al die, ja, die gesprekjes die je toch met deze en genen uh, ja, hebt gehad, is, is zo mooi. Alle generaties die hetzelfde hebben beleefd eigenlijk als kampioen zijnde. En of dat er nou in 1950 is of in 1980, het maakt niet uit. Het zijn allemaal ja, de kampioenen ja, dat... die op dat moment de beste waren. Proef ik bij iedereen een enorme band? Ja, ja dat, is, dat is het gekke daarvan. Als je met... Uh, ik... Ik heb een heel gesprek met Rolf Valk larsen gehad in 1983. Of uh, met Eric Flame in 1988. Ja. Dat waren mijn voorgangers, mijn generatie ervoor. Ik heb met hun hier geschaatst. En dat is zo prachtig om dat te ervaren. Maar ook met hun te praten over het feit van... Hey, hoe zijn jullie kampioen geworden, hoe was die beleving? Ja, dan is het zo'n gelijkenis. Dat is, mooi is dat. Was Rolf Valk larsen niet de laatste die uh, drie, afstands, drie afstanden won... Klopt. toen wereldkampioen was... En verguist en gezegd van... Hey, dat kan niet wat hij nu doet. Een beetje half een uh, tien kilometer uitrijden. Maar het, het mocht. Ja. mocht. Daar hebben we het nog met hem over gehad. Uiteindelijk was het... Uh, ja, dat waren de regels. En uiteindelijk hebben ze dat nu teruggedraaid. En hij zegt ook misschien is het wel beter zo... als het nu is als dat het toen was. Maar ja, uiteindelijk... Ik zeg, jij was toen na drie afstanden... was je kampioen klaar. Ja. Wat was, jou, wat was nou de mooiste ontmoeting gisteren? Ik denk dat dat... Ja, alle ontmoetingen. Die je, iedereen die je tegenkomt. Uh, of dat er nou Nikolai Guljaev is, die in 1987 wint. Of uh, Oleg Bordjev, een andere rust, die in 1984 wint. Die ook prachtige gevechten trouwens hebben uitgevochten met Hein Vergeer. 1986 in Insel. Daar heb ik ook naar gekeken. De sneeuwrandjes, de, de prachtige zon. Ja, kom op. Dat zijn alles. Alles zit erin. Heb je alles? Dat, Jesse, alles zit nog in je hoofd, hè? Ja, hoor. joh. Alles opgesleuteld. Also alsof alles. je er zelf bij bent geweest, ja, al die toernooien. Ja. Heerlijk. Schaatsen, ja. Dus uh, roept dat ook hier weer schaatsen in het Olympisch Stadion? Roept dat dat gevoel ook weer op van vroeger? Van voor de televisie zitten kijken? Ja, ik denk het wel dat, dat, dat het, het, het, het, het nieuwe schaatsen is ook weer, het, dat schrijft ook weer historie. En brengt ook weer iets moois. En uh, zo'n toernooi is ook weer, dat gaat ook weer in de boeken. Als van, hé hey jongens, we waren in het Olympisch Stadion. We zijn hier, hebben we een mooie sport gemaakt. En zo kijkt de generatie daarna ook weer zo na. En zo is dat bij ons ook geweest. Elke generatie kijkt, die inspireert de volgende. Nou, je, je, je lacht erbij, maar ah. dat zijn we op zich wel van jou gewend. Sorry, ah. We zijn er even tussenuit, want het is half elf. Oh. NTO Radio 1. Tijd voor het nieuws met Maud Schuurs. Martin Shkreli, de meest gehate man van de Verenigde Staten... is veroordeeld tot zeven jaar cel. De bijnaam kreeg hij doordat zijn farmaceutische bedrijf in 2014... een aidsmedicijn kocht en de prijs daarvan onmiddellijk met 5000 procent verhoogde. De beoogd opvolger van Jos Nijhuis als baas van Schiphol... is oud-staatssecretaris Dick Benschop...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 De Nederlandse aardoliemaatschappij gaat oude schadeclaims tot 25.000 euro uitbetalen. Ook als de NAM vindt dat de schade niet door een aardbeving is veroorzaakt of verergerd. Dat heeft minister Wiebes van Economische Zaken laten weten. Het gaat om schademeldingen van voor 31 maart 2017.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 Nog steeds vanuit het Olympisch Stadion... waar dag 1 van het wereldkampioenschap Allround erop zit. Het is vooral ook het bal der kampioenen. Gianni Romme zit hier. En ook Jorit Bergsma is aangeschoven. We gaan straks met hem praten over die eerste dag... en over dat gevoel van buitenschaats in het Olympisch Stadion. Maar er is ook voetbal. Heracles won eerder vanavond met 2-1 van FC Twente. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Echt zinderend... Was het voor rust dan ook niet? Zag ook Herakles trainer John Steegman. Ja, ik vond het eerst van niet heel veel kansen eigenlijk. Uh, ik vond ons wel dominant aan de bal. Maar dat zegt allemaal gereed. Je moet uiteindelijk doepen te maken en scoren en kansen creëren. En dat, ja, dat was niet... Uh, misschien op het beginfase uh, was dat niet top. Nee, maar ja, uiteindelijk kom je achter met 1-0. En dan ben je gewoon heel erg blij uiteindelijk, dat je de wedstrijd nog kan doen kantelen. Ik denk ook niet dat we in de war zijn geraakt. Maar dat we hebben gedaan wat we juist moesten doen. Ja, eigenlijk op het moment dat jullie uh, achterkomen... lijken jullie wel een soort van een beetje wakker te worden. Dat is misschien een tikje overdreven. Maar er komt ineens wat meer tempo, wat meer urgentie in het spel. Ja, dat vind ik overdreven. Want ik vind wel dat we ook naar rust op zoek zijn gegaan naar doelbeten. Dus daar ben ik het niet met je eens. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Toen gingen we toch wel iets meer naar de golfvoetbal. Omdat je dan ook uiteindelijk moet. Dan heb je wat minder te verliezen. Uh, ja, dus, dus toen vond ik ook wel dat we wat doelgericht werden met z'n allen. Ja. Um. Winnen van Twente is hier een dingetje en dat heb je ook nadrukkelijk gemerkt. Zeker ook gezien de situatie waar Twente in zit. Het doet jou misschien niet zoveel, maar je hebt om je heen wel gemerkt dat het uh, wel degelijk telt. Ja, nee, je merkt het denk ik aan de reactie van de supporters. Dat ze het heel erg belangrijk vinden. Ik uh, ben blij dat, uh, dat, ik, uh, dat we met de groep uh, uiteindelijk de punten in Ammel hebben gehouden. Dat was zwaar bevochten. Maar uh, ja, ik ben, ben daar heel erg blij mee. Want maar voor jullie tellen ook nog andere dingen. Namelijk, jullie kunnen ook nog meegaan doen in de play-offs. Ja, nog vier wedstrijden te gaan, mag je bij me komen in plaats van vijf. Ja, ja, het is nu, nu in een keer dat ik Halleluja loop hier te uh, schreeuwen. We moeten nederig zijn, vind ik. Uh, hard blijven werken met elkaar. Het is niet zo dat wij wedstrijden makkelijk winnen. En uh, wil je uiteindelijk wat bereiken, dan gaat het natuurlijk om winnen. Maar dan ja, mag het wel wat uh, met uh, iets meer overtuiging uiteindelijk. Ja, eisen stellen naast uh, drie punten. Dat doen ze in Enschede al lang niet meer. Keiharde punten zijn er nodig. En dat had vanavond gekund. Twente kwam voor, maar toen ging het mis. Trainer Gert-Jan Verbeek legt uit. Ja, en dan, uh, dan zie je ook de kwetsbaarheid van mijn ploeg. Uh, op het moment dat we eigenlijk de boel uh, aan de praat hebben... Ja, dat we toch uh, verrast worden Dat het niets valt aan de 1-1. Uh, een diepe bal uh, die achterin uh, slecht ingeschat wordt. En... Uh, ja, en een, een spelvervatting waarin we geslacht worden. Nou ja, ik denk dat we daarna er alles aan hebben gedaan om de 2-2 te maken. En er waren ook wel wat kansen en mogelijkheden. Ook uit de, de laatste fase waarin we heel opportun gingen spelen. En uh, uh, ja, da daarin uh, zat het weer niet mee. En verlies je deze wedstrijd weer met, uh, met minimaal verschil. Ja, uh, het vervelende is... je bent de eerste degradatiekandidaat die aan de bak moet. Dan hoop je natuurlijk dat je de rest onder druk kan zetten. Want die andere twee, zeg ik maar even voorzichtig... die spelen tegen elkaar. Nu ben je degene die bibberend toekijkt. Ja, nou ja, bibberend toekijken... Dat, dat is niet het geval. Maar het is wel zo, op het moment dat jij een, een uitslag neerzet... Uh, die voor ons positief is... dan zet je de druk wat op de andere wedstrijden. Maar fijn, wij, wij moeten naar onszelf kijken. En als wij geen punten halen... dan wordt het gewoon verdomme lastig en... Uh, uh, ja, wat er dan op andere velden gebeurt, dat is eigenlijk ook uh, minder interessant. Uh, uh, we hebben nog zeven wedstrijden. En, uh, en daar zullen we toch uh, een aantal wedstrijden van moeten winnen. Anders dan, uh, wordt het lastig. Dat zei trainer Gert-Jan Verbeek. Jongens, hoe uh, valt uh, de overwinning van uh, Heracles in Huizen, Romme en Voorhuis? Dan moeten ze echt de Twentsen moeten daar iets over zeggen. Jorien, vertel eens even. <laughs> nou ja, Romme Voorhuis, uh, de, de, schaats, de schaatskenner uh, Romme, dat is niet zo'n voetbal uh, hebben. Dus, uh, nee. nou ja, wij, uh, wij komen natuurlijk, of tenminste maar ik kom uit Twente. Meld. Ja, mijn vader is een echte Heracles-fan, dus die zal uh, heel blij zijn dat, uh, dat de Heracles nu van Twente <laughs> heeft gewonnen. <laughs> Geen voetbalkenner, Johnny. Nee, ik ben niet zo'n voetbalvolger, uh, ja, het, het... Natuurlijk een beetje, maar het is ja, dat ik weet niet. Dat is me toch altijd een beetje. Ja, het is niet zo dat me dat zo trekt dat ik denk van... ik moet voetbal kijken. Als ik in het stadion ben, vind ik het machtig. Vind ik het leuk om te kijken. Maar het is niet zo dat ik denk... goh, ik, ik moet al die uitslagen volgen en wat gebeurt er nog? Nee, nou allemaal. Ja, nee, Ik niet. wilde eigenlijk de komende 24 minuten met jou oh. praten over Feyenoord en AZ. Maar nou, maar leuk, goed, dan gaan we dat doen. <laughs> ik doe het wel weer alleen. Het is uh, dit jaar de bekerfinale. Maar aanstaande zondag staan Feyenoord en AZ... ook al in de Kuip tegenover elkaar. Dan voor de competitie. En waar Feyenoord zwalkt... Zwingt AZ. En dat ziet ook Feyenoord-trainer Giovanni van Bronkhorst als hij kijkt naar de ploeg uit Alkmaar. Het team wat, uh, wat de vorm heeft. Je ziet dat ze, dat ze goed voetballen. Dat ze sterk zijn als team. En dat er uh, veel vertrouwen in de ploeg zit. En dat ze uh, bij in de gewedstrijden verliezen de laatste uh, maanden. Zij staan eigenlijk een beetje ook in een situatie, een setting waar, waar Feyenoord eigenlijk minstens ook altijd moet staan, toch? Ja, ik denk dat het, uh, de rollen zijn een beetje omgedraaid zijn. Vorig jaar was het andersom. Uh, maar uh, ik denk dat het los moet zien van, uh, van de manier waarop AZ nu speelt. Ik denk dat het alle, alle lof uh, verdient. Uh, de manier waarop ze spelen. Uh, en ik denk dat je onze situatie daar los van moet koppelen. Maar ik denk dat ik al uh, een aantal keer heb geroepen dat we te laat staan. Zie je deze wedstrijd ook helemaal los van? Uh, de bekerfinale. Want dat is natuurlijk ook een AZ-fijn. Wat over ruime maat van nu. Uh, of kun nou, je dat die wedstrijd ook mee. staat meenemen? er wel los van. Ja, het is natuurlijk wel dezelfde tegenstander, maar een andere wedstrijd, andere belangen ook. En uh, maar uiteindelijk willen we. Ja, willen we zondag natuurlijk wel winnen. Ja, niet te vergelijken met de bekerfinale dus, vindt Van Bronkhorst Een collega van AZ, John van der Brom, is het daarmee eens. We moeten helemaal niet gaan denken aan de bekerfinale. Dat is helemaal niet iets wat, uh, wat nu al speelt. We weten dat uh, Feyenoord die twee uh, nederlagen heeft geleden. Die zullen echt getergd zijn om, uh, om het AZ, wat heel veel uh, positieve dingen krijgt, uh, te horen. Uh, kritieken en dergelijke. Uh, dus ja, hun zullen uh, ge, ja, tot op het bot uh, ja, getergd zijn om, uh, om ons uh, te pakken. En, aan de andere kant geldt dat voor ons ook, want ja, ook wij uh, weten wat, uh, wat het belang van een wedstrijd als deze is. Ja, want het belang is niet alleen de tweede plek. Als jullie een goed resultaat behalen is plek drie, Dan kan je fijn naar bijna afstrepen. En het vertrouwen natuurlijk, winnen in de Kuip is altijd goed. Dus ja, maar... zijn dat de drie belangen? Ja, maar ik, ik vind het vertrouwen waar wij mee naar die, naar die wedstrijd toe moeten gaan, dat, dat is enorm bij ons. En wij hebben een hele goede serie neergezet al heel lang, waarin we ook nog eens een keertje ja, leuk voetbal spelen. Waarin we ook weten op het moment dat het niet gaat, zoals afgelopen zaterdag bij Excelsior, dat we ook kunnen knokken om een wedstrijd eruit te slepen. Dus ja, als trainer kun je daar alleen maar blij en tevreden mee zijn. Maar uiteindelijk gaat het om, om de kwaliteit die was team elke wedstrijd weer kunnen leveren, in een, uh, ook in een wedstrijd als deze. Het goede spel van AZ is ook de nieuwe bondscoach Ronald Koeman opgevallen. Wout Weghorst, Marco Bizot en Guus Til zijn opgenomen in de voorselectie van Oranje. En vooral voor die laatste, Guus Til, was het een verrassing. Hij vindt de uitverkiezing dan ook een mooi signaal. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat betekent dat je goed bezig bent. Ik ben ook heel blij uh, dat, betekent dat je in de gaten wordt gehouden, gezien, wordt... Dus, uh... Hoe keek je vroeger zelf altijd naar de Nederlandse elftal? Ja, ik zat vroeger altijd in mijn oranje pakje sjaaltje om. En snijden erom voor of persie. En zo. Dat was echt de generatie van mij. poses op de muur. Die zijn nu helaas niet bij. Maar het is wel iets speciaals. Want uh, ik was wel Nederlands uh, Nederlandse elftal supporter. Heel oh, mooi. Guus Til. Nu in de voorselectie zelf. Dus Feyenoord AZ staat zondagmiddag op het programma. Begint om kwart voor vijf. En natuurlijk is die wedstrijd live te volgen. Via Langs de Lijn. Ja, je kunt het opmerkelijk noemen. Willem II op de veilige vijftiende plaats neemt afscheid van de trainer. En bij hekkensluiter Roda verlengde coach Robert Molenaar... een paar dagen geleden juist zijn contract. De werkwijze van Molenaar bevalt kennelijk... Maar je zou verwachten dat ook hij met de nodige spanning kijkt naar de ontmoeting van morgen tegen nummer 17 Sparta. Maar Molenaar probeert een en al optimisme uit te stralen. Zelfs als het gaat om de betrokkenheid van adviseur Huub Stevens, die boos vertrokken leek. Ragnar Niemeijer was voor ons in kerkrade. Ja, ja, Zoals dat wel vaker gaat is er aan de buitenkant weinig te zien van de ellendige situatie van een club. Zoals in dit geval Rode JC, de ochtendtraining in Kerkrade. Fanatiek. Het plezier spat er toch ook wel vanaf. Maar onderhuids is er genoeg te mopperen. En daar loopt verdediger Henk Dijkhuizen niet voor weg. Hij is een van de mensen die zijn mond open trekt in kerkraden de laatste tijd. In ja, principe is het gewoon dood of te gladiolen, vind ik. En, oh, mooi. Uh, ja, natuurlijk. Het is gewoon zo. Ja, nee, het is zo. En, uh, weet je, het is... Uh, als Sparta wint, dan haak je in principe af. En dan gaan hun richting plek 15, denk ik. En uh, ja, ik, ik vind... Uh, ja, we moeten gewoon ten koste van alles deze wedstrijd winnen. Maar wat is dan in principe afhaken? Ja, dan moet je met uh, Twente gaan uitmaken wie er rechtstreeks uh, gaat degraderen. Tenzij Twente ook zou winnen. Maar als Sparta wint, ja, dan doen zij natuurlijk onwijs goede zaken. En dat, waar gaan wij alles aan doen om dat uh, te voorkomen? Dan kom je hier en dan uh, ziet het er ja, op, op één zo'n vrijdagochtend uh, ontspannen uit, vrolijk uit. Is dat voor de bune of, of is dat echt zo? Nee, het ziet er niet alleen ontspannen en vrolijk, maar ook... Uh... Volgens mij was het precies de juiste snageraakt en, uh, en fanatiek. En uh, daar is het om te doen. Uh, dat, daar zie ik ook heel weinig uh, tot geen verschil in tot al die weken hiervoor. Dus uh, nee, er is geen, uh, wat dat gaat, geen verschil. Nee. Is het dan moeilijk om rustig te blijven? Moet je dan tegen je natuur ingaan? Of, of, nou, uh, ik, uh, ik kan me een tijd herinneren uh, waar ik nog uh, klein jochie was... Uh, dat de shoelstenen bijna door de raam heen gingen. Omdat je niet wilde verliezen en niet kon verliezen. Uh, ja, gaandeweg uh, wordt je huid steeds dikker. En, uh, en weet je dat uh, verliezen er ook bij hoort. En dat je daarmee om uh, moet leren gaan. En daarnaast heb je nog een rol als coach. Ja, en die rol als coach die, uh, ja, die speel ik het beste op het moment als ik dicht bij mezelf blijf. En, uh, en iedere keer in mijn hoofd uh, houden van ja, hoe kan ik spelers het beste beïnvloeden. Nou, en dat, uh, dat hoeft niet per se voor de camera's... maar uh, vooral uh, op het moment uh, als ik spelers uh, onder moed heb. Uh, volgende wedstrijd, Willem II, Rode EC. Dat is nu al tien wedstrijden voor het einde van de competitie. Een belangrijke wedstrijd met het oog op de grondatie. Heel veel oplichting bij de winnen bij Riemstra en bij alles wat Willem II lief heeft. De 1-0 houden ze vast. Hier dan, nou, Labiat, het is 1-4... Was al de hele wedstrijd aan het jagen op een doelpunt. Zakaria Labiat en dit is zijn tiende. En dus wint uh, Utrecht met spelsgemak met 4-1 in Kerkrade. Wie, wie is degene bij jullie? Ik bedoel, je hebt het over de dood of de gladiolen, slappe hap. maar jij misschien de een van de mensen die de mensen hier uh, de waarheid vertelt? Ik ben wel iemand die wel uh, rechts voor zijn raap is. En als ik ergens mee zit, dan zeg ik dat ook wel. Maar ik, uh, ja... Wordt dat gewaardeerd? Soms niet. Nee, hier zijn ze dat niet gewend als je heel direct bent... of uh, grote mond hebt, daar zijn ze niet echt gewend. En wat gebeurt er dan als ze het niet gewend zijn? Ja, dat schrikt ze een beetje natuurlijk. Maar ja, dat maakt niet uit. Uh, op een gegeven moment maak je wel duidelijk uh, ja, wat je wil. En uh, ja, dat is, dat is het belangrijkste. Als je nou jouw as er eens bijpakt... Hè, met een gehuurde keeper van PSV, met Jurjes... Uh, ja, met Awasar, Gustafsson, Shaheen... Uh, zo slecht is Roda toch niet? Nee, we gaan ervan uit dat we voldoende... Hebben om, uh, om erin te blijven. En ondanks de tegenwind heb jij bijgetekend? Waarschijnlijk omdat ik er geen, uh, geen bende van maak. Dat is één. Uh, en, uh, uh, daarnaast is het zo dat uh, uh, ja, rust uh, iets anders is dan wat ze de afgelopen jaren gepredikt hebben. Ja, dat beleid dat verdient eigenlijk uh, prolongatie van de Eredivisieschap. Nou, zorgt dit voor rust? Maar zo'n vertrek van Huub Stevens, die dan om de club heen cirkelde... adviezen gaf op technisch gebied, die blijkt er dan tussenuit gepiept. Heb jij veel contact met hem gehad? Nou, ik heb wel uh, contact met hem gehad, uh, recent nog. Uh, uh, de beslissing die Huub genomen heeft... Uh, die is ten aanzien van uh, andere dingen dan het technisch beleid. En uh, daar blijft hij, uh, de, van het technisch beleid, blijft hij uh, ons van adviezen voorzien. En uh, uh, is hij een prima klankbord uh, voor mij. Dus uh, daarin is, uh, is niets veranderd. Resumerend komt het er dus op neer, zeg jij, van... hij blijft zich wel met Roda bemoeien op het gebied van technische zaken, spelers. Ja. Hoe belangrijk is wat er nu aan zit te komen dit weekend tegen Spartaan? Nou, kijk, naarmate je natuurlijk naar het einde van het seizoen gaat... worden, ja, worden dit soort wedstrijden steeds belangrijker. Dus uh, de mensen slijpen en, en, en die zijn dus ook geslepen voor morgen. En dat is hetgene wat wij... Uh, op die knoppen moeten wij drukken. Ja. Ragnar Niemeijer bij Roda JC. Wij gaan het weer hebben over uh, schaatsen... Johnny Romer, de koptelefoon weer op. Het voetbal is, het voetbal is afgelopen. Ja. <laughs> en uh, Jorrit Bergsma is ook aangeschoven. Ik wilde met Jorrit ook even de situatie bij, uh, bij Roda bespreken, maar dat doen we misschien <laughs> volgende week. Jorrit, um, hoe was het op het ijs weer? Want je hebt daar weer rondgereden met een Olympische medaille. Ja, klopt. Even een ereronde ronde gemaakt met alle medaillewinnaars en uh, in de regen, maar uh, ja. het enthousiaste. En het enthousiast publiek bleef nog zitten en uh, dat was wel heel leuk. Het wint natuurlijk ook nooit hè, om uh, gehuldigd te worden als medaillewinnaar. Olympisch medaillewinnaar. Of wint het wel? Nee, het, het blijft uh, speciaal en het is uh, leuk om dat met het publiek te delen. En hier ook. Het publiek was zo enthousiast weer. En... Ja, dat, dat doe je toch ook wel, uh, wel voor. Johnny Romme zit hier met een uh, enorme glimlach sinds hij uh, terug is hier in, uh, nou, uit het Olympisch Stadion hier aan tafel. Hoe heb jij het beleefd, Jorrit? Ja, het is wel heel, uh, heel speciaal. Ook, uh, ook met de regen van vandaag, dat geeft toch uh, wel een extra dimensie aan zo'n uh, zo wedstrijd. Ik, ik vind het, ja, als markt staat, vind ik dat wel, uh, wel wat hebben. Ja, dat wou ik zeggen. Jij bent niet anders gewend eigenlijk. Nee ja, als we, we rijden regelmatig op de Jaap Ederbaan en dan hebben we ook wel regelmatig dit weer. En ja, ik, eh, ik vind het wel mooi. Is dat iets waar je mee geboren wordt met een voorliefde voor dit soort weer op het ijs? Ja, nou, weet je, ik, ik vind het gewoon ook mooi. Als, als er natuurijs ligt dan, uh, dan heb ik het liefst gewoon uh, ja, harde wind, uh, veel scheuren, uh, echt bare omstandigheden. Dus, uh, ja, dit, dit wat, weer... is, wat is daar zo mooi aan? Er zullen ook heel veel mensen dat echt niet begrijpen. Die denken, je wilt toch een heerlijk glad baantje. Waar heb je het over? Ja, ik, <laughs> wat ik, is ik, dat? Ja, ik, ik vind het een mooie zware koers. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ook uh, met de strijd tegen de elementen. en. Uh... Dat echte, echte, de echte mannen overblijven. Dat, de, ja. Zie je, dat dat Een beetje mannen. dat ijs wat je op de delen ook. Ik kwam uh, vorige week zondag uh, nog even op natuurijs. Het uh, laatste dag dat het kon. Ja. Daar kwam ik Jorre natuurlijk ook precies tegen. <laughs> en het uh, waren op de delen precies voor een groot wak. Qua weer was ook wel mooi. Ja, ja, want jij houdt er ook van hè, Lotte? Lotte van ja. Beek? Nou, ik hou gewoon heel erg van schaatsen. En als het dan buiten of wat voor omstandigheden. Ik had hier ook, we stonden op het ijs, we hadden een eerronde gedaan. Ik dacht ja... Ik keek Esme aan en Esme, we hadden allebei. We gaan nog een rondje, ja, we gaan nog een rondje. Ja, onder het publiek, waar mensen ja, gewoon. Ja, de, de, de hele ambiance, de sfeer, dat, dat, het is zo gaaf. Het is natuurlijk ook het Olympisch Stadion. Ik bedoel, wanneer schaat je daar? Bijna nooit. Nee, bijna nooit. Ja, via terug hebben we ja. ook. Daar nou, heb ik nog een marathon gereden. Hier op de koolste ja, Dus ja, ja, ik zeg over Pia ook gewoon weer het K sprint. Dan, dan, dan, dan heb ik ook een kans om hier weer te rijden. Want, uh, ja. ik, als, ik die meid, als ik nu ook het ijs dan, nu erop geschaatst heb, dan heb ik wel echt heel veel respect voor die meiden die hier in drie kilometer hebben lopen wikkelen. Dat uh, echt. Uh, wow, Dat waren Want, wel uh, pittige omstandigheden. Johnny, is dit voor herhaling vatbaar? Ik denk, nou ja, uh, het, je hebt gezien vier jaar geleden toen uh, was uh, de, de president Cinquanta uh, was hier. En die heeft ook de indruk gekregen van, hé, hey, hier kunnen we een WK houden. Dit is mooi. En ik denk dat juist om, om zoiets te houden moet je wel iets speciaals hebben. Dat is nu een jubileum. Dat ja. is natuurlijk heel fantastisch. Zo'n dus vier jaar moet je toch wel weer even goed bedenken van, hé, hey, wat zullen we dan... Uh, ja, welke... Welke wedstrijd willen we hier dan houden? Wat, wat is dat dan? Misschien een WK-sprint? Is dat een 1 Ja, Wat is het dan? Maar dan, dan moet je wel weer iets speciaals doen. Nou, het idee kind. is nu ook om het vier jaar, over vier jaar in Bieslet te doen. Hè? In, uh, dat moto. zou gaaf zijn. <laughs> Fantastisch. Ja. Ja. In elk geval ga ik uh, mijn Arant-ambities toch oh, nee. even uit de ijskast halen. en dan, uh, Daar Jorik, wil ik wel rijden. Jorik, Jorik Bersma ook. Ja, zeker. Daar ga ik er ook voor. Wat is dat toch, met dat bieslet? Als ik, dat, als ja. ik die naam hier noem bij iedereen, dan nou ja, gaat dat iedereen glunderen. Dat is een stadion. Hoeveel mensen konden er in Dion? Ja, 30.000 dat... Ja, dat volgens mij. Ja. En dat, dat, ja, de, het mooiste is ook... de. Het publiek ongeveer tot op het ijzerbad. Dat is het enige wat ik hier een beetje ja. jammer vind. Dat je ver vanaf zit. Het ja, is alleen eigenlijk... bij de VIP-tent. De, de, de, de andere uh, tribunes staan er veel dichter tegenaan. Ja, maar het is wel zo dat je... Natuurlijk zit je er toch wel een klein stukje vanaf. Hè. Je wil eigenlijk zo goed mogelijk die arena op het ijzerbad. Dat iedereen er bovenop zit. Ja, ja dat is mooi. Uh, Jorrit, jij bent, uh, nu, hoe lang zijn we nu terug van de Olympische Spelen? Ik zit er al te denken. Is het nou twee weken? Uh, ja. Twee weken, hè? And, ja, anderhalve week. Anderhalve week. Wat, wat, hoe gaat het met je? Ja, goed. Goed om uh, weer thuis te zijn. Uh, ja, veel onderweg geweest, dus, uh, dus echt lekker. Uh, nou ja, ik had gelijk had ik een paar natuurreiswedstrijdjes en dat was, uh, ja, dat was heel, heel tof om te doen. En, uh, ja, zondag kwam ik, uh, had ik nog een vrije dag. En dat was de laatste dag dat we op natuurreis nog konden rijden. Ja, hebben we hebben nog mooi geschatst op de, ja, op de delen. Het uh, uh, natuurgebied bij ons ja. in de buurt. Ja. Ja, dus heel God. veel bekenden daar trouwens. Echt, <laughs> ja. je, je, je, je zag alle schaatsers van... Mooi hè? Mooi hè? Ja, dat was natuurlijk... Jullie hart ging sneller kloppen in Pyeongchang al hè? Ja, ze zat er al aan te komen en... Uh, ja, we hadden gehoopt dat het iets, uh, ja, iets meer zou worden. Dat we echt op uh, meren zouden kunnen schaatsen. Dat, maar dat kon helaas niet. Maar uh, ja, toch nog een paar leuke wedstrijdjes meegepakt. En uh, ja, het is gewoon goed om uh, thuis te zijn. En blijft het mooiste om te doen, volgens mij, ja? Ja, ja. Dat, uh, ook die sfeer die daaromheen hangt. En uh, dan kom je echt in die natuurrijssfeer. En, ja, dat is, uh, ja, dat is echt genieten. Heb jij nog geschaatst, Janni ja? Ik heb zeker op het ijs gestaan. Maar het mooiste is... Wat ik eigenlijk, en dat, dat, dat zie je dan ook de buitenlandse uh, winnaars die hier nu zijn... Die praten er ook over van wat is Nederland. Nederland is schaatsen. Het dit, dit, dit, dit leeft. Maar wanneer zie je dat? Als er natuurijs komt. Ja. Dan zie je de handjes op de rug gaan. Ja. Uh, mensen die overal schaatsen. Door al de polders heen. Dan zie je mensen dat je denkt. Hé, hey, wat beweegt daar allemaal? Iedereen rijdt op dat ijs. Iedereen. Het, het, het, het, de gezamenlijkheid ook. Iedereen drinkt uh, gezellig uh, warme chocomel. Bij van die stentjes weet ik het. Uh, op natuurijsbanen. Het is gezellig. Ja. Dat is Nederland. Ijs. Ja, en zo mooi. kijken die kampioenen die hier nu allemaal ja. zijn... kijken er zo naar, hè? Ja, nou ja, kijk, ik sprak uh, Chad Hedderik. Die, die was eigenlijk voor, gewoon verontwaardigd over het feit... dat er ook bij de Spelen bijna niks uitgezonden wordt in Amerika... op televisie, van schaatsen. En dan is hij hier en dan is hij bijna jaloers over het feit van... hé, hey, hoe gaat dit allemaal? Wij eren ja. de sport zo. Ik zeg, ja, maar het zit in ons DNA. Wij, wij, wij ademen dit gewoon. Ja, ja het zit mooi, in ons. Hè? Hoe, hoe, uh, hoe kijk jij naar al die kampioenen die hier nu zijn? Heb jij, ik, heb, ik heb het er met Lotte van Beek al over gehad. Die heeft gewoon erben als uh, held, ja. Nou ja, die woonde <laughs> bij mij in de wijk, dus ja. die kon niet anders. Ja, precies. Uh, jij, ja, Joret, heb jij ook zo iemand? Da waar je naar hebt opgekeken? Of... Ja, Are... nou, ik ben uh, ja, echt opgegroeid met... Uh, nee, eerst Pasma, die kwam bij mij uit de buurt. Uh, Rintje Rinsma en ook uh, Gianni. Uh, ja, Dat is echt uh, ja, de generatie waar ik echt mee op ben, ben gegroeid. En, maar ik, ik blijf ook wel een zwak hebben voor, uh, voor Piet Kleine. Toch een beetje een vergelijkbare ja. schaatser. En, ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik echt een mooie... De kampioen van 1976, 1976. hè? Ja, ja, voor mijn tijd. Maar, uh, maar ja, als je het als je over hem leest... en uh, ook de laatste als Tocht. en ja ik, ik vind het gewoon een mooie man. En, uh, ja, een mooie, uh, mooie persoonlijkheid. Ja, waarom, waarom is dat? Wat, wat spreek je zo aan in hem? Nou ja, ook, uh, ook een hij is uh, later geswitst naar de, naar, naar de marathon. En, uh, ja, ook olympisch kampioen op 10 kilometer. En, en ook uh, ja, een rustige, uh, rustige man, maar uh, ja, ook wel een mooi verhaal over hem gehoord. En, ja, ik, ik weet niet, ik, uh, ik vind het gewoon een, uh, ja, een mooi sprookje. Eric Haydn ziet hem ook nog steeds als uh, een van de grootste schaatsers ooit, hè, Johnny. Oh, oh, ze had ook een mooie bijnaam voor Piet, hè? de locomotief. Ja. Uh, offline uh, 60 volgens mij noemden ze hem <laughs> ook wel in de offline 16. Dat ze zoiets hadden van... Ja, als Piet op kop kwam, ook het marathon uh, peloton... dan blijft hij maar gewoon gaan. Ja. En die prachtige techniek in die... In die ja, dat is zo'n mooie, uh, stabiele slag. Heerlijk. Echt, uh, ja, dat is... Wat je zegt, je, je hebt zoveel nostalgische schaatsers gehad eigenlijk... die, die ja, tot de verbeelding spreken. Gisteren zat ik inderdaad toevallig met Piet... En met Hilbert van de Duim aan tafel even in het hotel te praten. Ja, dan komen ze ook een mooi verhaal ook binnenboven. Heerlijk. Kun jij je nog herinneren dat je naar toernooien keek van Gianni... in 2000, 2003, toen Johnny wereldkampioen werd? Ja, ja, ik weet wel dat ik naar Johnny heb gekeken. Maar echt de wedstrijd, precies de wedstrijd, dat, dat, dat kan ik nu niet meer uh, boven halen, maar uh, ja... Ik ja, zie ik... hem nog zo schaatsen. Maar <laughs> welke wedstrijd dat dan was, dat is inderdaad... Nee je ziet vaak de schaatsers herken je aan hun slag. En ja. een manier van schaatsen. Dan zie je iemand rijden en dan weet je precies dat is die. of Dat is die ja. dat, dat heb je nu nog steeds, maar, maar dat heb je ook van vroeger. Dat zit er nog steeds in. Hè? Het mooiste was, ik was met die gast aan het schaatsen eventjes. Met Rolf Valklasse en met Eric Flame. Nog steeds zit daar iets in. Dat je denkt, hé... Hey, dat die zou jij. je nog herkennen van een afstand. Ja. Alle schaatskenners die, die kijken naar zo iemand... en al zouden ze daar gewoon een soort silhouet alleen van maken... hé, hey, dat is die. Dat zit er gewoon in. Dat is zo mooi. Kijk jij er ook zo naar, jongens? Ja, zeker. Ja, ook ook Rintje en uh, iedereen <laughs> heeft zijn eigen slag. Ook Gianni had uh, ja. echt zijn eigen slag. Dus dat is, uh, ja. is wel heel, heel herkenbaar. Oh, ik zou nog uh, hier uh, uren kunnen blijven zitten. Dat gaat niet, want uh, inmiddels is onze tijd op. Ik wens jullie heel veel plezier. Dankjewel dat jullie heb, hier hebben gezeten. Ik wens jullie heel veel plezier de komende dagen nog hier in het uh, Olympisch Stadion. Dankjewel Lotte van Beek, Jorrit Bersma en Gianni Romme. Dan gaan wij naar Diederik. Diederik, wat was het nieuws van vandaag? Ja, vandaag was het eerste verkiezingsdebat op Radio 1... voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat was met de landelijke partijleiders. Iedereen was er, maar Geert Wilders en Thierry Baudet hadden afgezegd. En dat was toch wel jammer, want de stellingen van het debat... die waren daarvoor al opgesteld. En het waren de volgende stellingen. Het partijkartel is de grootste bedreiging voor de democratie... De tsunami van islamisering moet worden gestopt. We moeten ons niet langer laten traineren door de perfide elites van de EU. Alle moskeeën in Nederland moeten worden gesloten. Het Spengleriaanse delirium van de massa-immigratie is fnuikend voor de westerse beschaving. We moeten terug naar de gulden... Uh, homo-rechten hebben de samenleving dommer gemaakt. En de stelling Alexander Penthouse is een miserig mannetje. En wat je nu eigenlijk een beetje zag... dat was dat uh, alle lijsttrekkers het toch een beetje met elkaar eens waren. Dus de echte campagne moet toch nog een beetje losbarsten. Het oog op Morgen gaat verder met Simone Wijmans. Goedenavond. Radio 1. Ons ijsvogeltje is niet meer. Een paar dagen na de vorige uitzending werd hij gevonden. De winter duurde net even te lang voor onze blauwe vriend. De Plastic soepserver probeert met deurwaarders uitbreiding van statiegeld af te dwingen. Met het overhandigen van deze stukken door de deurwaarder... maak ik u formeel bewust van de gevaren en gevolgen van plastic afval. In Vroege Vogels natuurlijk aandacht voor de Boekenweek met het thema natuur. Heel veel kraanvogels op onze fenolijn. En we maken bekend wie de groenste politicus is van 2017. Zondagochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.